6 uur. Dit is Radio 1, het Bert van Sloten. Goedenavond, straks in het NOS Radio 1 Journaal. Nederlanders kunnen zich laten evacueren uit Zuid-Soedan. We gaan kijken of ze er gebruik van willen maken. Nu eerst het NOS Journaal met Renate Evers. VVD en PvdA hebben met een aantal oppositiepartijen... een akkoord bereikt over de pensioenen. Mensen mogen straks minder belastingvrij sparen... maar de verlaging is minder dan het kabinet oorspronkelijk wilde. De aanpassing kost de schatkist 600 miljoen euro. Politiek redacteur Joost Vulling... over de politieke betekenis van dit akkoord. Die is heel erg groot. Kijk, De pensioenen uh, is de, de grootste bezuinigingspost van het kabinet. Uh, bijna 3 miljard euro. Geen pensioenakkoord zou een ramp zijn geweest voor het kabinet... De vakbonden zijn teleurgesteld over het pensioenakkoord. Zij zeggen dat jongeren de dupe zijn van het verlagen van het opbouwpercentage. Minister Asscher van Sociale Zaken is juist trots dat het kabinet een paar knopen heeft doorgehakt. Hij wijst op het pensioenakkoord, maar ook op het sociaalakkoord, het woonakkoord en de afspraken over de begroting en de langdurige zorg. Een speurrond heeft bij PostNL tien pakketten met gevaarlijk illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk lag in een vrachtwagen met pakketten uit Polen en Tsjechië. Het postbedrijf gaat nu strenger controleren op vuurwerk per post. Het gaat over de veiligheid van, uh, van je medewerkers. Uh, dit mag gewoon niet gebeuren. en Wij zullen daarom ook onze uh, Poolse en Tsjechische postcollega's... Uh, zullen we hier ook op aanspreken... dat ze deze pakketten voortaan niet meer mogen accepteren. Illegaal vuurwerk wordt vooral door Oost-Europese webshops aangeboden. De pakketjes kunnen gevaarlijk zijn voor de bezorgers. In het hoge beroep van de filefuikzaak heeft Michael R. een hogere straf gekregen. Hij moet acht jaar de cel in en mag tien jaar niet autorijden. De man had benzine gestolen en werd daarna achtervolgd door de politie op de A2. De politie liet een file ontstaan om de verdachte af te remmen. Michael R. botste bij op koude op de file waarbij een automobilist om het leven kwam. De rechtbank had hem zes jaar cel opgelegd. Het Hof vindt dat het ongeluk hoe dan ook aan de benzinedief te wijten is en straft hem zwaarder. De amnestiewet die in Rusland is aangenomen... geldt vermoedelijk ook voor de Greenpeace-activisten. Of de activisten op korte termijn het land mogen verlaten... is nog niet zeker. President Poetin moet ermee instemmen... en het invoeren van de wet kan maanden duren. De dertig activisten, onder wie twee Nederlanders... kwamen vorige maand al op borgtocht vrij. Door de wet komen mogelijk ook de twee leden... van de Russische punkband Pussy Riot vrij. VVD-leider Rutte denkt na over zijn opvolging. In Elsevier zegt hij op een vraag daarover dat hij dat al vanaf dag 1 doet. Volgens hem is het een kwestie van leiderschap. Rutte gaat ervan uit dat het kabinet de rit uitzit... en dat er in 2017 verkiezingen komen. Een half jaar daarvoor beslist hij of hij doorgaat. Rutte zegt over een eventuele opvolger dat hij geen namen wil noemen en dat hij niemand wil beschadigen. Maar we hebben een klein team getalenteerde. Het is mijn taak ze klaar te stomen. Ik sta ze bij als coach, al dus de premier. Nederland is begonnen met het voorbereiden van de evacuatie van 150 landgenoten uit Zuid-Soedan. Volgens minister Timmermans neemt de politieke instabiliteit in het land toe en is niet te voorspellen hoe het conflict zich ontwikkelt. Zo'n 70 mensen hebben al laten weten dat ze het land willen verlaten. Buitenlandse Zaken roept ze op om zich voor te bereiden op vertrek. De politie twijfelt of een vrouw die haar baby op Facebook aanbiedt... dit bericht zelf heeft geplaatst. De politie heeft gesproken met de vrouw uit Culemborg... en onderzoekt nu of haar account is gehackt. Maandag verscheen een bericht op Facebook waarin de vrouw zegt dat ze zwanger is... maar dat ze niet nog een abortus wil. Ze vraagt wie belangstelling heeft om het kind na de geboorte... tegen vergoeding over te nemen. Mogelijk zit een van de exen van de vrouw achter het bericht. Het is droog, maar vannacht gaat het regenen en aan zee staat een harde wind. Morgen vallen er nog een paar buien, maar af en toe schijnt op de zon... en het wordt lokaal 10 graden. Vrijdag is het overwegend droog met wat zon en een graad of acht. In het weekend opnieuw regen. De situatie op de Nederlandse wegen. Het is een minder drukke avondspits... en het hoogtepunt ligt al achter ons. Er staan nog 60 kilometer in totaal. Vooral bij Amsterdam valt het mee... Ook in het midden van het land is niet veel aan de hand. De meeste drukte is te vinden bij Den Haag en Rotterdam. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht... staat tussen Blijzwijk en Knoop het Gouwe. 8 kilometer file, daar stond een auto stil. De rijstroken zijn wel weer open. De A12 van Den Haag naar Utrecht Hoograven 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht op de parallelbaan. De A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 7 en op de A20 hoek van de land richting Gouda voor Moordrecht 8 kilometer. Ik ga zo eens even bellen met de SNS. De SNS, want Brussel heeft eindelijk gezegd dat het akkoord gaat met de nationalisatie van de bank. Ik wil natuurlijk weten wat dat voor gevolgen heeft.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 Weet hoe je ervoor staat? Check elk jaar mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen met je DigiD voor een overzicht van je opgebouwd pensioen en AOW. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Access for All is bij de providermonitor van de Consumentenbond... alweer verkozen tot beste alles-in-één provider. Nu zijn ze er niet echt de types naar om dit van de daken te schreven... maar ze zijn er natuurlijk wel trots op.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 Er is een pensioenakkoord en minister Asscher is er blij mee. Want het betekent dat als een premie kan dalen, uh, dat mensen meer, meer geld als loon krijgen. En daar hebben we allemaal enorm behoefte aan. Maar of die verlaging van die premie er ook echt in zit, dat horen we zo. We gaan namelijk eerst naar Zuid-Soedan. Het geweld breidt zich daaruit. Een politiek conflict met grote gevolgen. We begonnen allemaal met een vereidelde koep door de oppositie. Althans, dat zegt de president. Want volgens correspondent Koert Lindij is het helemaal niet zeker. Er bestaat heel veel twijfel of het werkelijk een koep was... van Rek Machar tegen Salva Kiir. Zoals Salva Kiir zegt. Het is heel goed mogelijk dat het tegenovergestelde uh, het geval was. Namelijk dat Kiir onder het voorwensel van een koep... Tegen hem een actie heeft ondernomen tegen dissidenten, tegen tegenstanders van zijn autoritaire uh, en, en uh, corrupte beleid. Dus grote vraagtekens of dit werkelijk een koep was. En kir is de president. Minister Timmermans maakte eerder vanmiddag bekend dat het voor de Nederlanders in Zuid-Soedan te. Onvoorspelbaar wordt. En uh, we kunnen de veiligheid onvoldoende garanderen als mensen daar blijven. We hebben ze nu gevraagd voorlopig binnen te blijven. Zo snel mogelijk het land te verlaten als het kan met uh, commerciële vluchten. Aangezien we niet zeker zijn of dat allemaal gaat lukken... heb ik mijn uh, collega van Defensie gevraagd... om ons te assisteren bij het evacueren van de Nederlanders daar. In Juba is Anne Haaksman de Koster. Ze werkt daar voor Radio Tamasjouch. Al eerder hebben we haar in de uitzending gehad. Goedenavond. Met u al benaderd door de ambassade. Goedenavond. Uh, ja zeker, ik ben benaderd door de ambassade. Gisteravond heb ik een uh, laatste bericht gehad... waarin uh, de ambassade aangaf dat er, uh, dat er een lijst aan het opstellen zijn van mensen die uh, geëvacueerd willen worden. Um, zodat zij het beter kunnen plannen. Op dit moment hadden we, dat gisteravond hadden we nog geen evacuatie voorzien... Maar uh, via een uh, bron die geleerd is aan de Duitse overheid, heb ik gehoord dat uh, we wellicht met de Duitsers mee geëvacueerd worden. En dat gaat de komende uren gebeuren? Nee, dat zou uh, vrijdagochtend uh, gebeuren. Uh, de Amerikanen zijn inmiddels wel al uh, weg. Uh, twee militaire vliegtuigen zijn vanmiddag geland in Judah. En ook weggevlogen. Ja. Maar uh, de meeste mensen zitten hier nog. Al, al zijn er ook wat commerciële vluchten weg. En die komen langzamerhand op gang. Dus, uh, dus uh, er is hoop voor iedereen die weg wil om, om weg te komen. En ik hoor dat ook de grenzen met uh, Oeganda open zijn. Dus dat is een andere optie om weg te komen. Dus af land zou misschien ook nog kunnen. Dan spraken we elkaar eerder in de uitzending. Toen was het behoorlijk onrustig toen we u spraken. Hoe is het de afgelopen uren geweest? De afgelopen uren zijn heel erg stil geweest. Ik heb nog geen schoten gehoord. En dat is heel goed. Maar in andere deelstaten komen alarmerende berichten binnen. Dus het lijkt erop dat het geweld zich naar andere plekken heeft verspreid. Met name Jong Lee, waar wordt dan op ingenomen in Ja, Want dat ligt ver van de hoofdstad vandaan. Waar, waar ligt dat? Hoe moeten we dat ons voorstellen? Jonglee eh, ligt um, in, een, in, een, in een andere beeldstad, ten noorden van uh, Centraal Equatoria, waar wij zitten. Uh, dus met, met de auto een uur of vier uh, tot zes afhankelijk van de wegen om te ja. rijden. Ja. En één uur vliegen. En, en hoe is het beeld op dit moment? Hoeveel doden, hoeveel gewonden? Heeft u daar een beeld van? Het is heel uh, moeilijk om echt een goed beeld te schetsen. Wij hebben gisteren een uh, poging gedaan uh, met, uh, met al onze opslaggevers van Radio Temazos. En er zijn tot uh, 123 doden gekomen. Um, de VN heeft een hoger dodenaantal aantal aangegeven. Um, en, en er wordt ook gezegd dat er honderden gewonden zijn in het ziekenhuis. Dat, dat is bevestigd. Ik heb ook net met, een, uh, met iemand gesproken die op de plek in de barakken woonde waar het allemaal is begonnen. Hij is teruggegaan om zijn bezittingen te krijgen. Um, en heeft daar tientallen, um, wellicht meer dan honderd uh, lijken opgestapeld zien liggen. Maar hij durfde geen schatting te maken. Dus ja. uh, in het algemeen, we weten het niet. Uh, de, de komende dagen zal hopelijk meer uh, bekendmaken. Ik dank u wel voor dit uh, moment en sterkte daar. Anne Haaksman, de koster was dat vanuit Zuid-Soedan. Het is 11 minuten over zes. SNS heeft eindelijk duidelijkheid. Brussel gaat akkoord met de nationalisatie van de bank. Onder de voorwaarde dat het verzekeringsbedrijf Reaal wordt verkocht. En, belangrijk voor de consument, de Europese Commissie is afgestapt van het idee dat banken die staatssteun genieten niet mogen stunten met prijzen. Aan de telefoon de topman van SNS Reaal, Gerard van Olven. Goedenavond, bent u opgelucht? Ja, goedenavond. Uh, nou, opgelucht is een, uh, is een groot woord. We zijn wel heel blij dat er duidelijkheid is. Uh, dus dat wij op zich met het bedrijf gewoon uh, voort kunnen... en weten waar we aan toe zijn... en ook weten waar we ons op moeten gaan richten naar de toekomst. Ja, nou, Een van die dingen waar u zich op moet richten... is het verkopen van het verzekeringsbedrijf. Lijkt me nou ook weer niet uh, echt de juiste tijd ervoor. Uh, dat, is, dat is ook geen gemakkelijke uh, vraag... Uh, dus dat is inderdaad iets wat, uh, wat tijd zal vragen en wat we ook heel zorgvuldig moeten, uh, moeten doen. Want dat is in dit economisch getij is dat gewoon een complex vraagstuk. Ja, denkt u dat er kopers voor zijn of heeft u misschien al, want dit is misschien niet voor u onverwacht, contacten gehad met kopers? Nee, dat hebben wij niet. Het is in die zin niet voor ons onverwacht, omdat wij natuurlijk samen met het ministerie van Financiën uh, ook gewoon, en samen met de EC heel constructief aan dit plan uh, uh, gewerkt hebben. Maar het betekent gewoon dat wij hebben nog geen uh, kopers gesproken. We zullen ook met de minister nog nader moeten bepalen. Hoe dat proces verder gaat lopen, dat heeft de minister ook aan de Kamer beloofd. Dat hij nog terugkomt met een uh, verdere uh, brief naar de Kamer over hoe dit proces vormgegeven zal worden. Uh, ja, en daar zullen wij natuurlijk aan meewerken. Ja, EC overigens is de Europese Commissie. Wanneer denkt u dat het uh, allemaal zijn beslag kan krijgen? Zal dat lang op zich laten wachten? Nou, de minister heeft ook in de brief aan de Kamer geschreven dat de hele periode zo'n 2014 tot 2017 zal uh, beslaan. Dus ook binnen dat kader, uh, binnen dat tijdsraam zullen wij ons bewegen. Ja. En dan eventjes naar ons, naar de consumenten, want u mag volop de concurrentie uh, aangaan van Brussel, ondanks uh, de staatssteun. Nou hebben we de laatste tijd weinig reclame gezien van SNS, ja dat kan aan mij liggen, maar uh, volgens mij meerdere mensen niet. Heeft u zich een beetje expres gedijst gehouden voor Brussel? Nou, we hebben ons natuurlijk wel, in die expres gedijst houden voor Brussel is een wat groot woord... ...maar we hebben ons natuurlijk wel met de nodige bescheidenheid opgesteld... ...omdat we ook niet precies wisten onder welke voorwaarden wij konden gaan concurreren. We hebben eerder wel aangegeven dat wij graag weer terug willen in de hypotheekmarkt... ...en daar ons naar ons natuurlijk marktaandeel willen begeven. Dus dat zijn we ook aan het voorbereiden, dat zijn we ook aan het doen. Maar u mag aannemen dat SNS en al haar merken en Reaal en al haar merken in 2014... ...weer wat nadrukkelijker zichtbaar zijn dan ze dat in 2013 zijn geweest. En dat moet ik ook denken aan gewoon lagere hypotheekrentes. Uh, ik wil het woord stunten nog niet in de mond nemen... maar wel aantrekkelijke aanbiedingen. Nou, wij zullen het woord stunten ook niet in de mond nemen... maar aantrekkelijke aanbiedingen mag u van ons verwachten. Ja. Uh, Geeft dat geen scheve ogen bij bijvoorbeeld ING en ABN AMRO? Want ja, die mochten naar de staatssteun dat allemaal niet, hè? Nee, dat klopt. Ik denk dat ook uh, de commissie en ook de minister... heeft dat al eerder aangegeven, dat... Uh, uh, in een markt waar een aantal grote spelers zijn... dat als er te veel spelers... Uh, te maken krijgen met beperkingen... Ja, dat dat dan toch uh, ten koste van de consument gaat... en ten koste van de concurrentie. Uh, ja, dat dat aanleiding is geweest... om het beleid wat toen zo is geformuleerd... nu niet voor te zetten. Uh, en in die zin uh, hebben wij daar op dit moment baat bij. Dat is juist. Ja. En uh, al enig idee van wanneer de staat... de bank weer kan verkopen? Oftewel wanneer u met uh, SNS weer op eigen benen kan staan? Nou, wij in eerste instantie om op hele korte termijn ons vastgoedbedrijf uh, af te splitsen. Want dat is een beetje en de molensteen, En dus dan gaan wij vervolgens uh, door met het richten op de verkoop van de verzekeraar. En vervolgens gaan we weer kijken hoe uh, de toekomst van de bank eruit ziet. Uh, dus over de bank kunnen we geen concrete uitspraken doen. En dat, dat is op dit moment ook niet nodig. Nee, alles stap voor stap. Meneer Van Olven, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedenavond. Wij praten verder, maar niet over SNS, maar wel over de pensioenen hier in de studio met Gertjan Dennekamp. Uh, de nieuwe pensioenmaatregelen, er is weer een akkoord afgesloten in Den Haag. En dan blijkt dat de jongeren de dupe zijn van die nieuwe pensioenmaatregelen. Dat zegt de koepel van pensioenfondsen, pensioenfederatie, en die zeggen ook van het wordt ontzettend moeilijk om een goed pensioen bij elkaar uh, te sparen. Gertjan, uh, klopt dat? Uh, wordt het voor iedereen lastig? Ja, het wordt lastiger omdat je minder pensioen mag sparen per jaar. Ja, Dat betekent dat je aan het eind van de rit dan ook minder hebt... in dezelfde periode als nu het geval zou zijn. Maar ja, zegt het kabinet, we mogen ook iets langer gaan werken. Dus dan kunnen we iets van dat gat compenseren. En daar twijfelen de pensioenfondsen over. Die zeggen van ja, bijvoorbeeld een 25-jarige die nu begint met werken... Ja. die moet in de theorie van het kabinet tot zijn 71ste gaan werken om zijn pensioen bij elkaar te sparen... om dan uit te komen van 70% van je gemiddeld verdiende salaris. Wat een beetje de norm is in uh, pensioenland. Ja, zeggen de pensioenfondsen zo lang voor een baas werken... en dan pensioenen opbouwen... dat wordt voor die nieuwe jongeren echt onmogelijk. Veel meer mensen gaan part-time werken in deeltijd. Uh, gaan als ZZP'er werken, worden werkloos. Er ontstaan gaten in dat pensioen en daardoor komen met name de jongeren dan lager uit. Er bestaat echt grote zorg bij de pensioenfondsen nee, over. Maar goed, dan hebben we ook die andere kant van het verhaal... wat het kabinet steeds natuurlijk zegt, dat we minder premie hoeven te betalen. Ja, dat klopt. Uh, dat is de theorie dat uh, uh, als je minder pensioen... Krijgt dan, ja, dan ja. zou je er ook minder voor moeten uh, betalen. Uh, dat, dan hou je dus meer salaris over. Een deel daarvan gaat naar uh, de belastingen. En een ander deel belandt dan in onze eigen portemonnee. En dat kunnen we dan gaan uitgeven. Dat is ook nog goed voor de economie, zegt het kabinet. Dus er zit echt een, ja, een soort van economisch verhaal achter uh, deze hervorming. Um, de pensioenfonds brengen daarin uh, tegen dat zij zeggen van ja, dat is de theorie. Maar in de praktijk hebben we bij de pensioenfondsen ook te maken met tekorten. Die premie wordt niet alleen bepaald door door hoeveel pensioen je betaalt, over uh, hoeveel pensioen je krijgt... maar ook hoeveel risico wil je nemen, wil dus je geïndexeerd worden of niet? Het kan best wel eens zo zijn dat bij het pensioenfonds... waar je ben, bent aangesloten, dat die zeggen van... nou ja, we voeren die korting niet door. Nee, dat kan niet. Want die, uh, de, de, de, de, de overheid zegt we gaan minder pensioenen opbouwen. Dus dat moet iedereen gaan doen. Alleen Aha. de premie die je daarvoor gaat bepalen, dat bepaalt, betalen, dat bepaalt het pensioenfonds. En die kan zeggen van ja, maar wij hebben al dat geld nodig om uh, onze tekorten aan te vullen. En ja, daar maar zegt je, dan, dan klopt de rekensom... uiteindelijk van het kabinet natuurlijk niet meer. Nee, dat wordt heel lastig. Dat zeggen de pensioenfonds ook. Of die bezuinigingen haalt, dat, dat wordt heel uh, uh, uh, lastig voor het kabinet. De pensioenfondsen hebben we hebben daar ernstige twijfels bij of, of dat wel echt uh, haalbaar is. Ja, en nou is er ook nog een voorstel wat er uitgewerkt... om je pensioenpremie te gebruiken om je huis af te lossen. Denk je dat dat uiteindelijk uh, ja, de eindstreep zal halen... of laat ik het anders zeggen dat dat gaat werken? Nou, mij wordt verteld vanuit de pensioenwereld... dat dat een heel simpel en sympathiek voorstel uh, lijkt. Hè? Dat je... Uh, in plaats van een enorme berg uh, reserves in de toekomst opbouwt... gewoon uh, vandaag kunt aflossen op je huis. Dat is ook weer goed als je met pensioen gaat... want dan hoef ja. je dan niet meer te betalen voor dat huis. Maar dat er nog wel heel wat haak en ogen zitten aan de uitvoering. Dus zij denken niet dat dat voorstel op korte termijn uitgevoerd gaat worden. Dankjewel Gert-Jan. Gert-Jan Dennekamp was dat. De verkeersinformatie. Edwin Gerrits, is hij bijna voorbij? Bijna wel, ja. Er staat nog uh, 50 kilometer. Alleen bij Rotterdam staan nog uh, files en bij Utrecht. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Voor 1 Brugge, 7 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat voor Delft 8 kilometer. De A20 richting Gouda voor Moordrecht 7 kilometer. In de ochtend en avondspits. Het NOS Radio 1-journaal. Het Glazenhuis staat dit jaar in Leeuwarden. Om 8 uur worden de disjockeys opgesloten... in het kader van die actie Serious Request. Josephine Trehi is al de hele middag in uh, Leeuwarden. Josephine, uh, het Galgenmaal, het laatste avondmaal, hoe je het noemen wil... in ieder geval ze hebben gegeten en daarna mogen ze een aantal keren niet meer eten. Dat hebben de disjockeys net gehad? Ja, dus hier in een restaurant in de buurt, een paar honderd meter van het plein waar het glazen huis staat, is een glazen restaurant. En daar kregen ze inderdaad hun laatste avondmaal. En ja, dat leek net popsterren, 20 <lacht> fotografen eromheen, cameraploegen, alles erop en eraan. En wat aten maar... ze dan? Ja, nou ik vroeg ik aan de kok van hadden ze nou nog speciale wensen, want dat is natuurlijk, wat, wat, wat, wat bestel je dan, hè? Het enige was dat Paul Rabbering geen geitenkaas wilde, dus uh, dat viel mee. Koen Zwijnenberg die, uh, die was lekker een visje aan het eten en ik vroeg aan hem uh, uh, hoe hij zich nou rustig gaat houden de komende dagen. Nou, ik heb eigenlijk me voorgenomen om uh, niet rustig te houden en uh, gewoon alles te geven en... Um... Ah, ik weet nog van het eerste jaar, dat was 2008, zaten we overigens ook in deze samenstelling in het huis. Dat ik, uh, dat ik, ja, toen wist ik ook echt niet hoe mijn lichaam erop zou reageren. En, nou, wat, wat, wat, wat, hoe het was om in dat glazen huis te zitten, Daar heb ik heel erg met de rem op, eigenlijk ben ik die week doorgegaan. En uh, nou, direct daarna heb ik me ook voorgenomen dat nooit meer te doen. En gewoon vanaf vanavond gewoon alle remmen los eigenlijk. En gewoon gaan. En dan kom je af en toe de man met de hamer tegen en die bonst soms iets te lang op je hoofd. Maar ja, dat hoort erbij. Het is dus gewoon, gewoon gaan en uh, met kerst rusten we weer een keer aan. Ja, Koen was dat. Inmiddels dus op het plein tussen het publiek uh, voor het glazen huis met de burgemeester van de stad, uh, Fred Kronen. Goedenavond. Ik heb de ondernemers gesproken eerder op de dag, die waren heel enthousiast. Ik heb mensen hier uit Leeuwarden gesproken, die kunnen niet wachten. De DJ's die zijn enthousiast. Uh, u heeft er ook zin in? Ja, het is al maandenlang een ongelooflijk enthousiasme... wat natuurlijk nu een ontlading krijgt, nu het echt gaat gebeuren. Er zijn al zo ontzettend veel acties geweest op scholen... bij sportverenigingen, in het bedrijfsleven. Ik hoor van de mensen van 3FM dat er nog nooit zoveel acties al vooraf zijn geweest. Heeft dat te maken, want dat zagen we ook heel erg naar de brand, hè? Is dat dat meanskip, zeg ik het goed? Means kap? Ja, het is dat u erover begint, maar inderdaad, het woord meanskip... dat is zeg maar iets van gemeenschapszin... Dat leeft erg in Friesland, al van oudsher hoor. Dat, uh, mensen willen hier alle dingen organiseren. Of het nou tot is, of scootjes zielen, of vielje hebt. Samen dingen doen, dat vinden de Fries het mooiste wat er is. En dat is ook wel iets heel moois, want ja, dat, dat geeft wat uh, eigen verantwoordelijkheid... maar ook saamhorigheid. En als het voor een goed doel is, dubbel goed. En het is ook goed voor de stad? Het is niet gedaan voor de stad. Dus als mensen iets doen, is het alleen maar goed voor de actie. Maar natuurlijk, het heeft een bijeffect. Iedereen denkt, Goh, wat leuk is het daar in Leeuwarden, en wat mooi. Dat wist ik al, maar dat weet dan iedereen. Wat heeft u moeten doen om het hier te krijgen? Nou ja, er zijn meer steden die dat dan willen. En dan moet je gewoon keurig vertellen waarom jouw stad er geschikt voor is. Dus dat gaat om de fysieke ruimte. Nou, we hebben een prachtig plein. Dicht bij vooral het station? Ook... Ja, dicht bij het station. En alle voorzieningen zijn hier. Parkeergarages is allemaal pal om de hoek. Dus dat is belangrijk. Maar vooral, niet alleen de fysieke omgeving, maar vooral ben je er klaar voor. Zijn de mensen enthousiast? En nou, dat is nou wel duidelijk. Maar je moet ook uh, genoeg geld kunnen brengen, toch? Voor het goede doel. Ja, je, je moet natuurlijk zelf meebetalen aan de beveiligingen die er zijn. Je moet bijdragen aan een aantal voorzieningen die er zijn. Want dat is ook onze bijdrage aan het goede doel. Want maar heeft als... u dan het meeste betaald van die steden die het wilden? Nee, je wint dit niet op geld. Dit win je omdat je gewoon het goede, uh, de goede, het goede klimaat hebt. Letterlijk en figuurlijk. Veel plezier. Dank je wel. Serious request, het glazen huis Epke Zonderland sluit het zo duidelijk af. Bekervoetbal, dat gebeurt ook allemaal vanavond. Dags de finales. Vanavond een aantal interessante wedstrijden, waaronder die van JVC Kuik. Die spelen tegen MVV, de amateurs tegen de beroeps. Trainer van topklasse Kuik is Hans Kraij Junior. Goedenavond. Goedenavond, bed. Ja, het grote MVV uit de Jupiler League komt langs. Nou ja, dat, dat, dat is, uh, het, het, het NVV komt langs uh, uit het uh, grote betaald voetbal... want uh, ja we doen het mee aan de grote knvb beker en er zitten nog maar 16 ploegen in. Dat betekent dat uh, het gros van de, van de, van de eerste divisiepoeren uitgeschakeld zijn... en, en behalve IJsselmeervals en de JwC Kuik... Uh, zijn alle amateurclubs in Nederland uitgeschakeld... en dat zijn er volgens mij uh, een paar honderdduizend. Dus ja, bij Kuik en bij IJsselmeervals... Uh, zijn de mensen best enthousiast op dit moment. En natuurlijk een grote kans om verder te komen tegen MVV, of niet? Een kans, een kans. Kijk, in principe moeten zij natuurlijk veel betere spelers hebben. Maar je hebt een kans. MVV-thuis is anders dan bijvoorbeeld Feyenoord uit of Groningen uit. Het zal afgeladen vol zijn. Er zijn nog een paar honderd kaarten te kopen. Echt Dus ik zou zeggen, wil je nog vanuit het mooie Hilversum of vanuit het Tietjerg Het kan nog net, het is volgens mij... Ja, de, de, de kassa's zijn nog anderhalf uur open Is de trainer ook de mediamanager en, en de verkoper? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, ik, ik word ook een beetje qua toeschouwersaantallen betaald, maar ja. van, vanavond dan uh, gaat het niet om geld. Het gaat eigenlijk om uh, ja. Weet je, mijn vrouw die vindt wel eens dat ik te zeer met voetbal bezig ben... en dat ik het echt de belangrijkste bijzaak van het leven vind. Maar vanavond is het eventjes de belangrijkste bijzaak. Dat ja. vindt zij het ook. Dat vindt zij het ook goed. En hoe ga je spelen tegen MPV? Uh, speel je dan anders dan wanneer de gewone wedstrijd is in de topklasse? is een vrij uh, ingewikkeld spel. En ik heb dan wel eens trainers meegemaakt. Of ik gehoord tegenwoordig in het betaald voetbal... Veel trainers die maken het nog moeilijker dan het al is. En wij zien die spelers... Uh, de hoofdtrainer Pieter Kruif en, en ik. Wij zien die spelers maar drie keer in de week... Anderhalf uur. Dus om ze nou de ene week zo te laten spelen... En de andere week om één speelstijl erin te krijgen... Bert, dat is al, al, ja, dat is al lastig genoeg. Lastig. <laughs> dus wij spelen uit en thuis. Uh, proberen we vol op de aanval te spelen. Dus we gaan niet als uh, acht... Catanaccio, Italianen, gaan we de ballen tegen de kerk door aanlopen rossen in onze eigen 16. Dat is niet de bedoeling. Hoe zit je als trainer op de bank op bij zo'n wedstrijd? Nou, ik, ik bedoel, ik, uh, ik heb altijd keurig netjes afspraak met de KNVB dat uh, de hoofdtrainer na nadrukkelijk de coaching doet. Dat is Pieter Kruijf, die doet dat ook. En uh, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ontspannen zit ik vanavond niet op de bank. Uh, vanavond zal ik uh, echt wel uh, een hartslag hebben die wat hoger ligt dan uh, normaal als wij thee drinken of de hond uitlaten. Maar dat lijkt me ook normaal. Ja, nee, want je weet, camera's zijn erop gericht. En voor je het weet, is er weer een fragment zichtbaar in Voetbal International natuurlijk. Ja, want uh, ja, los van jou, want jij denkt er al aan... Is er nog iemand opgewonden vanavond? Oh ja, dat, is, dat is Wilfred genee, want daar doe jij op natuurlijk. Ja, als, natuurlijk. Ik keer, als ik vier jaar geleden één keer met een jasje heb gegooid... Dan, uh, dan laat Wilfred het net zo lang zien dat heel Nederland denkt... dat ik dat elke dag doe voordat ik naar buiten ga. En, uh, ja, dus die hoopt waarschijnlijk dat er iets geks gaat gebeuren. Nou, ik hoop alleen dat we een mooie wedstrijd hebben... dat de mensen te vanavond. Jullie doen bij Voetbal International, ja, dat doe jij dan niet... maar dan doen die anderen de toto ook altijd. Wat wordt het vanavond, ja. een 1 een twee of een drie? Het wordt een drie vanavond. Het gaat heel lang duren. We, we, we krijgen ook nog penalties. Daar hebben we toevallig op getraind. Dus. Uh, en, uh, ja, mijn moeder is naar de kerk geweest uh, voor, voor, voor, voor het hele team. Uh, als het penalties wordt... Dan uh, gaat mijn moeder het verschil maken. We <laughs> binnen jullie. Hey, veel, veel succes en ook veel plezier vanavond, Hans Kruij. Nou ja, hartstikke bedankt, fijne avond. <laughs> Hans Kraai. En die houtkamp die is al bij een bekerwedstrijd uh, die begonnen is? Nee, nog niet. Nee, nog een kwartiertje. Hey. Azet, uh, Herenveen, uh, Andy. Uh, ja. Want daar ga jij zo uh, dadelijk naar kijken. Mooi verhaal, hè, van Kraai. Ja, ja, ja. Ik ben <laughs> ook heel benieuwd. Ik geef hem best wel een kans hoor. Ja. Waarom ook niet? Nee, ja. precies. tegen MVV. Het kan gebeuren. Het is beker. Want dat Daarom. maakt het toernooi natuurlijk ook wel weer leuk. Het is misschien wel leuker dan in het verleden. Jij kijkt naar AZ uh, Heerenveen. Dat ja. is een hele serieuze wedstrijd. Wordt dat nou echt ook een, een bekerkraken? Ja, absoluut. Want dit zijn ook twee ploegen die weten wat het is om een beker te winnen. Want Heerenveen deed dat nog in 2009. En AZ, uh, afgelopen seizoen, bekerwinnaar. En het, is, en het is een cliché van je welste, ik weet het. Maar het is wel de snelste weg naar Europees voetbal. En voor ploegen die op de zevende... En op de vijfde plaats oh ja. uh, staan, is dat toch uh, uh, heel interessant. Daar weten ze bij AZ natuurlijk alles van. Uh, want uh, ze spelen Europees. Ze zijn ja. notabene poolwinnaar geworden. dankzij die bekerwinst. Precies. En uh, ze zijn ook aardig ver gekomen. komt geld in de knip. En de spelers uh, vinden het leuk om internationaal te spelen. De jonge spelers vinden het prachtig. Want die, uh, die doen ervaring op. Dus nee, dat is alleen maar een hele goede zaak. Ja. Uh, AZ, uh, dik advocaat aan het roer. Uh, heeft het roer overgenomen van gert jan Verbeek. AZ zit een beetje in een dipje lijkt het. Afhankelijk heel goed. Ja. Maar daarna, op die Europese wedstrijd na, een wat minder. Ja, dat kan gebeuren. Het ging ook zo uh, goed. Acht, negen wedstrijden op rij niet verloren. En nu even een paar wedstrijden wat minder. Maar advocaat uh, maakt zich niet druk erover. Hij uh, houdt een beetje vast aan dezelfde opstelling als de afgelopen weken. En overigens, er is wel iets heel leuks in die opstelling. Want Aaron Johansson staat er in de spits als een IJslander. En bij Heerenveen speelt ook een IJslander in de spits. Alfred Finn Bogason. En dat zijn twee jongens uit Rijkjavik. Uh, vroegere jeugdvrienden waren. Die staan nu tegenover elkaar. Tenminste wel ver van elkaar verwijderd. <laughs> maar uh, die staan wel qua ploegen tegenover elkaar. Uh, AZ heeft een probleempje omdat uh, Wuiters geblesseerd is. In zijn plaats speelt Haps. Die gaat dan backspelen. En viergevers centraal achterin. Maar ik denk dat het gewoon een hele leuke wedstrijd gaat worden. En die wind waar Gerrit het over had die kan ik bij jou al horen. En vanaf 7 uur een extra langs de lijn. En waarin jij ook die wedstrijd gaat ja. verslaan. Veel plezier en we gaan naar je luisteren. En jou kan was dat. Ik ga van Laatste even naar Risa Lam, want... Uh de avondspit van hedenavond. En ja. daar gaat avondspit over, Liesert. Nou ja, de commissie van Beek had vandaag een rapport over het uh, stemmen. Ja. Want we stemmen in Nederland natuurlijk met het uh, oude vertrouwde rode potlood sinds 2007. Voor die tijd, vroeger, vroeger, vroeger, hadden we stemcomputers. Dat waren nog eens tijden, maar er bleken storingen in te zitten. Als je stemde op het uh, CDA in Appel zit een mooi uh, accentje. En daar kwam een stoorsignaal af. En dan konden we meeluisteren wat wie precies stemde. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar, goed nieuws, al vanaf 19, nee, sorry, 2019 kan er waarschijnlijk weer... met stemcomputers gewerkt worden. Ik vind dat een beetje laat. Dus mijn stelling vandaag is... we moeten echt zo snel als mogelijk weer elektronisch gaan stemmen. En luistert u mee, dan kunt u zich ook met de uitzending bemoeien. Dus laat uw stem horen op telefoonnummer 0800-1121. Of... Stuur een bericht. Ja, natuurlijk. Hashtag eens of hashtag oneens via Twitter. Elke dag sterven 18.000 kinderen. 18.000 kinderen...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 Witgoedspecialist presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft windels, capdosing en powerwash. Daarmee wast u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Witgoedspecialist. Dus kom naar de winkel of kijk op witgoedspecialist.nl. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Uh, even kijken hoor. Het is. Uh...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 Het is uh, anderhalve minuut over half zeven. Mijn naam is Freddy van De politie onderzoekt of de vrouw die haar baby op Facebook aanbiedt... dat bericht wel zelf heeft geplaatst. Haar account is misschien gehackt. Maandag stond op haar Facebook dat ze niet nog een abortus wil... en wie het kind tegen vergoeding wilde overnemen. Mogelijk zit een van de exen van de vrouw daarachter. VVD en PvdA hebben met een deel van de oppositie een akkoord bereikt over de pensioenen. Mensen mogen straks minder belastingvrij sparen. Maar de verlaging is minder dan het kabinet eerst wilde. De vakbonden zijn teleurgesteld. Zij zeggen dat jongeren de dupe worden. De Europese Commissie is akkoord met de staatssteun aan bank en verzekeraar SNS Reaal. En dat betekent dat de bank mag worden opgesplitst. SNS Bank blijft dan bestaan als zelfstandige bank en de verzekeringsactiviteiten moeten worden verkocht. SNS Reaal werd in februari gered door de staat. Groot-Brittannië krijgt over een jaar bankboljetten van heel dun plastic. Die biljetten gaan meer dan twee keer zo lang mee als de biljetten van nu. En ze zijn, want die biljetten van nu die zijn van katoenpapier. Uiteindelijk gaat dat 25 besparen. En die nieuwe biljetten zijn ook nog moeilijker te vervalsen. En een speurhond heeft bij PostNL tien pakketten met gevaarlijk illegaal vuurwerk gevonden. Die lagen in een vrachtwagen met pakketten uit Polen en Tsjechië. Het controleren op vuurwerk moet met speurhonden... omdat PostNL de pakketten zelf niet open mag maken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Vanuit het westen nadert de fronten. Dat trekt vannacht over het land. Daarbij gaat het regenen en flink waaien. De wind waait nu uit het zuiden. Vanavond wakkert de wind aan de westkust aan naar hard windkracht 7. Later vannacht naar stormachtig aan zee. Dat is windkracht 8. En krachten tot hard op het IJsselmeer. In het warme gebied kunnen ook zware windstoten voorkomen. Vannacht gaat het ook regenen. Dat zal na middernacht zijn. En de temperatuur die daalt eerst naar een graad of 6. En later stijgt die weer naar 8 graden. Morgenochtend trekt de regen naar Duitsland weg, dan breekt de zon door. Ochtends trekken in het oosten nog enkele buien over, maar in de loop van de ochtend wordt het ook daar droog. Verder schijnt de zon regelmatig en de temperatuur die komt uit op een graad of 9. De wind waait morgen uit het zuidwesten, is duidelijk minder dan komende nacht, is matig, aan zee, vrij krachtig, windkracht 5. Vrijdag is het mooi weer met flinke zonnige perioden, het wordt dan zo'n 7 graden. In het weekend gaat het weer wat regenen, want er zijn ook droge perioden en het blijft zacht met 8 of 9 graden. ABB-verkeersinformatie. Nou, de, de meeste files lossen nu snel op. Bij Rotterdam gaat dat wat minder soepel. En er staat ook nog een lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor een brugge 9 kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2... Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Urmond staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag staat voor Delft 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Richard Land. We moeten zo snel mogelijk elektronisch gaan stemmen. Luister Vinken, welkom bij Radio Roep Toeter, mede mogelijk gemaakt door Omroep WNL. Bel WNL, 0800 1121. In 2007 werden de stemcomputers afgeschaft in Nederland. Beveiligingsproblemen waren daar de oorzaak toen van. Iemand die destijds op het CDA, het Christendemocratische Appel, stemde... werd op afstand al herkend, want het accent op Appel gaf een stoorsignaal... dat wel tot 25 meter afstand af te luisteren was. En dat is natuurlijk niet de bedoeling bij verkiezingen... waar men toch eigenlijk anoniem zou moeten kunnen stemmen. Sindsdien stemmen we weer, net als vroeger... met het oude, vertrouwde rode potlood. Gewoon op papier met het stembiljet. Maar ik zeg, dat kan toch eigenlijk niet meer anno 2013. Stembiljetten tellen is arbeidsintensief... en bovendien enorm foutgevoelig. Gelukkig heeft de commissie van Beek vandaag haar rapport gepresenteerd. Zij geven aan dat het tegenwoordig prima mogelijk is... om veilig met een computer te stemmen. Nou, nou, nou, wat een nieuws. Eén probleempje, de commissie van Beek geeft aan... dat we al vanaf 2019 een nieuwe stemcomputer kunnen gaan gebruiken. En ik zeg, 2019, dat is nog vijf jaar, dat kan echt niet. Dus mijn stelling vandaag. We moeten zo snel mogelijk weer elektronisch gaan stemmen. Bel WNL 0800 1121. En ik zie al, dat maakt een hoop los. Bel inderdaad 0800 1121. En laten we gelijk maar eens eventjes naar Rick eh, Heerma gaan. Rick, goedenavond. Wat zeg jij? Ben je het met me eens of niet eens als ik zeg... we moeten zo snel mogelijk weer gewoon met die computer elektronisch gaan stemmen? Rick, goedenavond. Wat denk jij? Ben je het ermee eens of ben je het er niet mee eens? Ik ben het ermee uh, eens. Ja, je moet je twijfelen even, geloof ik. <laughs> nou, nee, helemaal niet. Ik ben het er hiermee eens. <laughs> Oké. Okay. Uh, uh, al was het maar omdat ik uh, als Kamerlid van de VVD zelf een wetsvoorstel ingediend... dat dit mogelijk gaat maken. Kijk, kijk, kijk, kijk. Heel goed. En uh, daar heb je toch al een hele tijd moeten pushen, blijkbaar, om het voor elkaar te krijgen. Nou, in zoverre dat ik heb uh, afgelopen... Mijn naam is Joost Taverne, VVD-fractie. Ik heb uh, uh, In de vorige, uh, afgelopen zomer heb ik een wetsvoorstel ingediend dat dit mogelijk maakt. En dat die feite zegt, zodra het technisch veilig kan... moet het wettelijk mogelijk zijn om weer elektronisch te gaan stemmen. Mm -hmm. uh, en dat kan mij niet snel genoeg gebeuren. Maar met de uh, ervaring van 2006 moeten we er ook voor zorgen dat het, uh, dat het nu in één keer goed gaat. Uh, wat mij betreft kan dat eerder dan 2019... Ja, maar lijkt het is van het, het, het grootste belang uh, dat we uh, de veiligheid uh, in het oog houden... en ervoor zorgen dat mensen ook vertrouwen kunnen hebben... in stem die ze elektronisch gaan, uitbreiden, of, uh, gaan uitbrengen. Heb je nou idee dat er echt een, een soort van ja, computerangst bijna geweest is de afgelopen jaren? Want dit had toch veel eerder gekund? Nou, ik denk, uh, uh, het, het, het is al eerder gebeurd uh, en dat is niet goed gegaan. Dus ik begrijp ook wel dat mensen... Uh, nou ja, uh, uh, geschrokken zijn van uh, dat een stem hè, af te luisteren was zoals jullie uh, uh, hebben uitgelegd. Um, uh, dus ik begrijp dat wel. Het is, het is uh, iets heel persoonlijks wat je doet. Een stem uitbrengen. Het is het meest simpele, maar ook het meest fundamentele wat je in een democratie kan doen. Uh, en dan is het toch wel plezierig om te weten dat die stem ook uitkomt op de persoon en de partij die je bedoeld hebt. Ja, dat lijkt me wel handig. Later in de uitzending hebben we nog Brenno de Winter... waarmee we even in de technische details stappen. Ja. Maar van jou wil ik wel even weten. van ja, NSE, al die zaken die we maar horen... er wordt overal meegekeken, meegeluisterd... datatechnisch, zeg maar, op internet. Gaan we niet nieuwe risico's introduceren? Nou, uh, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, uh, juist ook met de huidige stand van de techniek uh, er veel meer mogelijk is uh, op het gebied van, uh, van veiligheid en vertrouwen dan in 2006. Mm -hmm. uh, de, de methode die nu ook door de commissie van Beek is voorgesteld, uh, die is mij niet onbekend, uh, want daar blijft er ook een papieren bewijs van de stem uh, voorhanden. Uh, dat was in 2006 niet zo. Ja, want even uh, voor de mensen die dat nog niet precies weten... want er zijn ook mensen die hebben gewoon gewerkt ja. vandaag... en dat allemaal niet precies gevolgd. Maar ja. het idee is, je vult je stem in op de stemprinter... noemen we het dan maar eventjes voorlopig. Hè, een soort beeldscherm, en daar komt een bonnetje uit. Uh, en die geprinte stem, die stop je weer gewoon heel ouderwets in de stembus. Ja. En als uh, de stemming gesloten is... dan worden al die printjes even snel gescand... en dan zou de uitslag er binnen een uur kunnen zijn. Het klinkt mij op een bepaalde manier toch ook weer redelijk primitief in de oren. Nou ja, in zoverre niet primitief, maar wel uh, degelijk genoeg om, uh, als je wilt hertellen en dat ook via papier wilt doen, dat dat kan. Dat is mm -hmm. belangrijk, dat schrijft ja. de wet ook nu voor. Um, uh, dus het is niet opeens in het blauwe hinein dat je stem opeens vervlogen is, maar die kun je gewoon op papier terugvinden. is dat is belangrijk vanuit controle. Ja. Um, en um, een belangrijk voordeel is dat er uh, nou ja, in beginsel geen telfouten meer gemaakt kunnen worden. Want gisteren je niet, ook bij de huidige manier van steun, met pollot en papier, worden heel veel fouten gemaakt. Dat geloof telfouten, ik zeker, Ja, dat geloof ik inderdaad. Uh, Stemmeljes die kwijtraken, we hebben de afgelopen uh, keer in Al van de Rijn bij de tussentijdse ja. gemeenteraad... Alsnog, gezien wat er allemaal fout kan gaan. Dus het is een illusie te denken dat de manier waarop we nu stemmen... 100% veilig is, 100% veilig bestaan. Nooit, natuurlijk, snap ik. Uh, maar dit kan wel een belangrijke bijdrage leveren. Joost Averner, hartelijk dank voor je mooie bijdrage. En wij schakelen door naar Rob Epping. Goedenavond. Goedenavond. Ben je het ermee eens als Rob ik zeg Epping. we moeten zo snel mogelijk gaan stemmen? Ja, ik ben het helemaal met jou eens dat we dat inderdaad gaan doen... via een elektronische manier... Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat het ooit, uh, ooit fouten zijn gemaakt... dat dat al dat, dat een wantrouwen uh, ten opzichte van, van elektronica en ICT te, teweeg brengt. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik werk overdag zelf in een beheersomgeving van een grote organisatie. Ja, even en voor de mensen die ik, dat niet ik, weten, een, een beheersomgeving... dat heeft ook met ICT en dergelijke te maken, met in, Nou, nee, vooral met, met beheersing van het geheel en ICT okay. en, en, ja. en persoonlijke uh, factoren dan zie ik toch dat persoonlijke factoren... dat die vaak een grotere rol spelen in dingen die misgaan... Uh, dan die ICT-toepassingen. Uh, ja. Dus ik ben het ook bij de vorige spreker volkomen eens... dat in de huidige systematiek... ja, er is ook geen garantie dat alles goed gaat. Nee, dan ik dan zou dus... zeggen, van heel snel toe overgaan naar, naar de mogelijkheden die we hebben. Oké, okay, laten we inderdaad er gewoon niet wachten tot het allemaal weer verouderd is... maar gewoon doorstappen. Dankjewel, Rob Epping. En eens even kijken, Brenno de Winter. Uh, jij bent altijd wel aardig op de hoogte van dit soort uh, verschijnselen. Zoals uh, bijvoorbeeld de stemcomputer. Kunnen we met een gerust hart over gaan stappen naar zo'n stemcomputer... of uh, gaan we weer in een valkuil trappen? Nee, ik ben toch wel eens met de commissie dat de stemcomputer gewoon geen optie is... omdat je dan de controleerbaarheid van de verkiezingen gewoon ingewikkeld hebt... Uh, dus dat maakt het gewoon heel erg lastig. Uh, wat je wel moet doen, is met papier blijven. En wat je dan dus kunt doen, is een, met een computer een briefje uitdraaien. en dan dus die gaan tellen met een elektronisch middel. Ja, dus jij zegt eigenlijk, Brenno: een complete computer, dat is niet zo'n goed idee. Maar uh, een soort van uh, ja, veredelde printer, zeg maar, dat zou wel kunnen. Ja, dat kost helemaal. Ja. Wat je, wat je dus moet bedenken is dat als je een papiertje hebt, dat je altijd kunt natellen en altijd kunt controleren dat het correct is gegaan. En ook iemand die niet weet hoe een microprocessor tot in detail in elkaar zit, moet kunnen volgen hoe het stemproces verloopt. En als je dat niet kunt volgen, ja. dan weet je dus niet of je eerlijke verkiezingen hebt gehad. En we leven in een tijd... Waarbij eigenlijk elke kiezingsuitstrijd, die je maar kunt bedenken, ook een realistische kan zijn. Ja. Je moet daar eigenlijk wel van bewust op de risico's lopen. En, en uh, de tussenoplossing waar die commissie nu mee komt, uh, ja, dat is een hele mooie. Maar uh, je ziet ook dat het ook enorm duur is hè, om met de stemming. Ja, want ik zag inderdaad Ronald Plasterk al een beetje gereserveerd uh, reageren. Die had zoiets van, nou, we moeten maar eens even kijken waar we op uit gaan komen. Ja, weet je, kijk als je zegt van ik vind het leuk dat ambtenaren een uurtje eerder naar huis kunnen... Hè, en we gaan niet het nieuwe stembiljet invoeren maar we gaan echt met een computer stemmen. Ja. En mij is dat dus 150 tot 250 miljoen waard. Ja, dan moeten we dat dus zeker doen. En dan is die ambtenaar ook een uur eerder thuis. Ja. Maar weet je, het belang van die stemcomputer wordt nu zo op het wordt nu zo over vaart getild. dat ik daar, daar toch wel een beetje verbaasd over ben. Weet je, we hebben het uiteindelijk gewoon over verkiezingen dat we een keer zoveel tijd doen... Ja. En het proces dat kan prima bestaan... zonder dat we daar per se computers voor moeten, maar, te, eh, hoeven te hebben. Brenno, en ik ben uh, een behoorlijke nerd. Hè? Dus ja, maar net zeggen. Als dat uit jouw uh, mond komt, dan moeten we dat heel serieus gaan nemen. Want juist omdat je altijd in de ICT zit. Hebben we nou echt tot 2019 nodig om dit allemaal voor elkaar te krijgen? Uh, ja, dat moet wel. Want je, wil je echt eerlijke verkiezingen hebben... dan moet je aan heel veel voorwaarden voldoen. En dat is best ingewikkeld. Mm -hmm. En dat gaat je eigenlijk... Um, uh, als je het sneller probeert niet lukken. Het wordt een groot, dure ICT-project. Ja. Uh, ja, Kun je niet even een appje maken? Van... Ja, weet je, je moet je echt wel vragen... Van, vind ik dat nou de moeite waard? Ja, en als allerlaatste, Brenno. Uh... We gaan nu nog steeds naar het stemlokaal toe. Gaan we nou ooit in de toekomst gewoon online thuis uh, via ons Digi-ID of de nieuwe versie dan, die er aanschijnt te komen? Uh, op die manier stemmen? Of kan dat eigenlijk niet omdat je dan altijd als persoon herkend wordt en niet meer anoniem kan stemmen? Nou, dat is één probleem. En een veel groter probleem is hoe voorkom je dat iemand achter je staat die druk uitoefent? Een van de grote ja, ja. Uh, uh, geschenken van, van ons stemproces is dat wij in vrijheid kunnen stemmen. Er mag niemand mee in het stemhokje. En dat is toch en dat soort dingen behoorlijk moeilijk. Of je moet een hele gedetailleerde controle uitoefenen. En dan weet je exact wie wat gestemd heeft. Inderdaad, we zijn. moeten in vrijheid kunnen blijven stemmen. Dat lijkt mij een mooie wijze woorden van jou, Brenno de Winter. Hartelijk dank. Ik ga naar de heer um, Bessel. Sorry. En u zegt, uh, het potlood moet blijven. Klopt dat? Hallo. Ja, goedenavond. Uh, u bent in de uitzending. Uh, heb ik begrepen dat u uh, zegt, uh, laten we maar gewoon met het potlood doorgaan? Ja, precies. precies. Waarom, waarom? Waarom? Nou, waarom? Gewoon omdat het veel beter is. Dan is het betrouwbaarder. Ja, veiliger de ook. De machine kan stuk gaan. En dat uh, een beetje extra tellen na afloop... aan het eind van de dag, dat moeten we dan maar dat voor lief nemen. Dat nee, maar er worden er natuurlijk. zoals komt het een week later kan me niet schelen. Ja, dat zie je in andere landen soms ook. Hè, dat het een paar dagen duurt voordat de uitslag uit zo'n grote regio bekend is. In Nederland zijn we gewend dat we het s'avonds al live op televisie kunnen doen. en door kunnen geven per gemeente. Um, en nu kies je dus ja, maar voor de er veilige zijn mm -hmm. Er zijn toch prognoses. Er zijn toch prognoses? Ja, op basis van die prognoses kunnen we heel aan het komen natuurlijk. Precies, dat bedoel ik. Oké, okay, ik heb voor u genoteerd. Uh, het potlood moet blijven. Hartelijk dank. Uh, Kees Schoma, goedenavond. Uh, wat gaan we doen? Gaan we digi stemmen of gaan we met het potlood doorschrijven? Voor nou, van mij mag het wel digitaal worden hoor. Ja, toch wel? <coughs> ik, ben zelf, uh, ik ben zelf visueel gehandicapt. Ja, dan begrijp ik je van het. Er zijn wel mogelijkheden om dat voor ons. Uh, dan ook uh, te creëren om uh, het zelf te kunnen doen. Ja. Uh, zijn er voor visueel gehandicapten is. eigenlijk uh, Braille-stembiljet? Ik weet dat helemaal niet. Nee. Want... Wij mogen normaal iemand meenemen, het hokje in, die we dus, die we dus moeten vertrouwen. Ja. En nou, gelukkig heb ik ook iemand die ik kan vertrouwen, <laughs> dus dat is nou het grootste probleem niet. Ja. Maar uh, inderdaad, je moet altijd iemand meenemen, dat mag ook inderdaad. En die moet dan voor jou je stem het invullen. Ja, ja, dus altijd inderdaad iemand nodig die je moet kunnen vertrouwen. En dan kan me voorstellen, ja. uh, als je digitaal kan stemmen, misschien met zo'n braaie balk erbij, hè, wat je bij veel computers ook uh, tegenwoordig kan gebruiken. Ja, de leesregel, ja. Dan zou het nog uh, makkelijker zijn, die of, leesregel. Of met spraak in de, de bank. De, de, een, een van onze banken heeft er bijvoorbeeld een apellut die helemaal met spraak werkt en waar je perfect mee kan werken. Maar dan zou het dus met een koptelefoon moeten zijn, denk ik. Anders dan, uh, nou, luistert hoort, de rest gewoon van gewoon het stem nog lekker mee. gewoon een, een horentje eraan, hè? Ja, ja, op die manier. Ik een nee, ik hoor het al. U bent heel uh, pragmatisch ingesteld. Hartelijk dank voor deze mededelingen. Op 0800-1121 kunt u meebellen. Als u dat uh, zou willen. Het is wel een, een vrolijke gekleurde kerstboom hier qua lampjes naast mij. Maar probeer er maar tussendoor te komen. 0800-1121. En uh, ben u met Twitter actief, uh, gebruik dan de hashtag eens of juist oneens. Als ik op uh, Twitter zie, dan uh, heeft Peter Sørensen gezegd... Ik ben het eens. Uh, en nog beter, via een unieke inlogcode en een wachtwoord... gewoon Nederland loopt achter. Nou, we hebben al even gehoord van Brenno dat daar misschien bezwaren aan zitten. omdat er dan iemand achter je zou kunnen staan. die jou dwingt om een bepaalde stem uit te brengen. En uh, Romano Sande zegt, nou, wat mij betreft helemaal mee eens. want het gaat vooral lekker snel. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen maar om snelheid in het leven. maar het heeft wel zo zijn voordelen. Mark Epping, goedenavond. Goedenavond. Nou, zeg het maar. Uh, mee, eens maar mee eens of niet mee eens? Ja, helemaal mee eens. Ik vind alles mag sowieso al uh, lekker snel en digitaal. <laughs> Gewoon lekker snel opschieten er erbij. Ah, oh, heerlijk. En dan uh, vooral ook uh, via DigiD. Dus dat moet best wel kunnen, want we hebben het argument van het is niet veilig vind ik een beetje ja, erg overdreven, denk ik. Ja, ik kan me praktisch gezien wel voorstellen oh. dat je juist op zo'n verkiezingsdag dan nog weer zo'n uh, zo D-DOS-aanval krijgt hè, op de websites waar er gestemd moet worden. Dus daar zijn weer nieuwe risico's die we introduceren. Maar je zou denken mm -hmm. met wat technisch vernuft zouden we een heel eind moeten kunnen komen. Heb je destijds ja, ook meegemaakt dat we de uh, stemcomputers gebruikten, dus voor het rode potlood? Uh, wel meegemaakt, We jezelf zelf toen uh, niet gestemd. Ja, dus je hebt echt ervaring nog uh, niet hoe dat was met zo'n groot tableau, om dan een keuze te moeten nee. maken. Want ik hoor van sommige mensen, eerlijk gezegd, vooral senioren. die uh, hebben zoiets van dit ziet er heel ingewikkeld uit, terwijl het in essentie helemaal niet is. Maar die worden dan uh, een beetje uh, nerveus daarvan om op die manier te stemmen met hun uh, stemcomputer. Nee, maar ik denk sowieso thuis voor de mensen. Ik denk dat je veel meer stemmen krijgt. De mensen vinden het veel makkelijker. Uh -huh. uh, kunnen veel smeren dus het uit. Of een week desnoos, krijg je nog veel meer stemmen. Dat het alleen maar, uh, alleen maar goed is voor het aantal stemmen en dergelijke. Ja, nou dat is waar. Hartelijk dank, de heer Van Rest. Goedenavond. Goedenavond. Nou, voor mij heel graag zo gauw mogelijk gezien mijn leeftijd. <laughs> Hoezo? Hebt u haast? <laughs> Nou nee, ja goed, dat ik nou nog zes jaar moet wachten. Nou, dan ben ik negentig dus ik dan ja. nog kan stemmen, elektronisch. En ik snap eigenlijk niet, maar ik een gewoon een hele, hele domme vraag misschien. Waarom kan dat niet gewoon volgens um, uh, uh, sophie nummer of burgernummer? Ja, dan? dus het, het digi id nummer zeg maar, wat we tegenwoordig hebben. Ja, en dan niet wat je stemt. Hè. Dat, nee, dat, nee, nee. Dat wordt niet geregistreerd, alleen dat je hebt gestemd. Ja, en dat je niet twee keer stemt, zeg maar. En uh, waarop je stemt, dat wordt niet geregistreerd. Dat mensen is, is niet, niet kenbaar Dat De iemand met achter me staat. Dat uh, ik ja. breng vooral mijn stem uit. Ja, nee, ja het, het is soms wat moeilijk te controleren. Maar je kan je voorstellen in de toekomst. Als we ook nog combinaties zouden krijgen. Dus biometrische combinaties met onze iris of onze duimafdruk of wat dan ook. Ja. Dat we en zeker weten dat we de juiste persoon voor ons hebben. En dat we kunnen zorgen dat dat alsnog anoniem doorgegeven wordt. Dat dus maar, niet alsnog je vingerafdruk door de lijn gaat. Ja. Zelfs dit gesprek kunnen ze controleren tegenwoordig. Hè? Ja, ik begreep het ook inderdaad. Ja. Dat er gewoon meegeluisterd wordt op dit moment. Ja. En het zijn, nou sterker nog, op dit moment zijn echt honderdduizenden mensen die meeluisteren via Radio 1. Ja. Maar de, u bedoelt natuurlijk de telefoonlijn, dat snap ik. Alles ja. kan afgeluisterd worden ja, op dus. dit moment. Dus wat dat betreft. Dus uh, elektronisch zal dat ook wel blijven op een of andere manier. Ja, ik, ik, ik vrees ook het ergste inderdaad. Hartelijk dank <lacht> voor uw bijdrage aan de uitzending. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Goedenavond. Ja. Uh, is de ChristenUnie zo behouden dat we blijven stemmen met het rode potlood of heb ik het mis? Uh, u heeft het helemaal mis. Gelukkig. Nee, uh, ik ben voor uh, elektronisch stemmen, maar het moet wel veilig. Ja. Dus wat Brenno de Winter net zei, uh, helemaal gelijk. Dus als je het doet, dan moet je het goed doen. Dus dan moet je zeker weten dat je de stem die je uitbrengt, dat die ook bij de juiste persoon terecht komt. Dus dat die uitslag klopt. Dus dat moet echt goed, uh, goed worden voorbereid. Maar we moeten wel uh, elektronisch stemmen. Ja, en uh, 2019, dan zijn we nog vijf jaar verder. Dat kan toch niet waar zijn dat het zo lang moet duren? Nou ja, liever uh, goed ingevoerd dan uh, slecht ingevoerd. Ja. Dus als het, als het zoveel tijd moet kosten, nou ja, dan moet het maar. Maar ik hoorde net een, een meneer zeggen dat... Van, nou ja, laten we maar toch wat teruggaan naar, uh, naar het potlood... want dan weten we zeker dat het, dat het goed is. Uh, dat klopt niet. Ik heb de lijsten van Alf van der Rijn, dat is net een herverkiezing. Precies, een, na een gemeentelijke herverdeling hebben ze daar verkiezingen gehouden. Ik heb die lijsten doorgenomen omdat daar een hertelling was. Dus ja. men twijfelde over de toedeling van de, van de restzetel. Nou, ik ben me eerlijk gezegd wild geschrokken. Want bij sommige kandidaten was het verschil tussen de eerste telling en de tweede telling was 49 of 43 stemmen. Tellen is moeilijk, hè? Ja, terwijl de, de, de restzetel op twee stemmen na uh, toegedeeld is. En die kwam uiteindelijk bij GroenLinks terecht. Dus het luistert heel nauw. Uh, en als je dan zulke grote verschillen ziet... Ja, dan, dan hou ik me hard vast bij uh, het rode potlood. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus we moeten nauwkeuriger kunnen tellen. Dat is eigenlijk de essentie. En dus is het handig om het elektronisch te registreren. En daarnaast moeten we ook nog zorgen... dat we op papier een soort van bewijsmateriaal hebben... als er ooit getwijfeld wordt aan de uitslag. Ik vond het een prima suggestie van de commissie hier van Beek. Dus dat je inderdaad uh, um, kunt natellen. Dus je zou al met een druk op de knop een eerste uitslag kunnen, kunnen produceren. Dan kunnen we nog eens een keer natellen met uh, de briefjes in de hand. Uh, dus het kan heel snel en het kan ook heel veilig. Dus ik denk dat het een goede route is. Alleen, ja, je moet uh, apparatuur hebben, je moet testen. Je moet zeker weten dat het overal, dat iedereen goed uh, geïnstrueerd is. Ja. Hebben we hebben het natuurlijk eerder ingevoerd. Toen ging het niet goed, nee. toen waren er... Onzekerheden, nou, dat moeten we niet weer hebben. Nee, we hadden zeggen. Zo'n tweede keer moet nu gewoon echt klaar zijn... en dat moet gewoon ja. kunnen werken. Nou, dan focussen we inderdaad op uh, 2019. Hartelijk dank uh, voor de bijdrage deze avond. Ik ga nog even naar Hans van Harten. Goedenavond. Goedenavond, ja. Mee eens nou, of niet elektronische... mee eens? Zegt u? Mee eens of helemaal niet mee eens? Met elektronisch stemmen? Ja. Nou, dat, denk ik natuurlijk, uh, dat, dat is heel gevaarlijk, want uh, binnen de korte keren... krijg je bijvoorbeeld van de, van de ChristenUnie een folder in de bus omdat je op die partij gestemd hebt, terwijl je, terwijl je alleen ja, maar ja. je vinger op de knop hebt gezet. Dat is, zo gaat het wereldwijd. Ja, u, u zegt van als je Amerika... elektronisch gaat stemmen, dan is de kans er dat ze weten ja, wat een individu absoluut. gestemd heeft en dan kan het alsof. Maar dat ja, proberen hoor, ze nu want juist die, te voorkomen. Die, die apparaten van die van die, die worden die gegevens, die, die zijn zo geavanceerd. Ja. Ze, ze kijken zelfs uh, in, in die kamertjes, in je pupillen en ze zien je op je vingerafdrukken. En uh, en als je uiteindelijk gestemd hebt, dan gaan uh, al je uh, al je stemmen gaan naar de naar de, naar de fracties toe. En dan uh, heb je combinaties die totaal idioot zijn, waar je helemaal niet uit wil stemmen, want dan gaat uh, de Pvv gaat met de VVD en het gaat jaren door. En dan gaat de uh, Samson gaat met de VVD. Dus uiteindelijk stem je eigenlijk op, op, op, op combinaties. De elektronisch, die helemaal naar de klote, dat je heel het land naar de kloten gaat. Dat zag je gisteravond ook met meneer Draaiplom. Ja, inderdaad. Zo kunnen we hem eigenlijk wel noemen. Hartelijk dank. Uh, er wordt gevoetbald, dus daar gaan we eerst maar eens eventjes naartoe. AZ, Heerenveen en die Houtkamp. Daar is gescoord en een schitterende goal uit de vrije trap van Ziek. Hakim Ziek. En dan weten de kenners dat Herenveen, want daar speelt hij voor, met 1-0 voor staat in Alkmaar in het aanvalstadion tegen AZ. En dat is een beetje tegen de verhouding in, want het was de eerste de beste aanval die een vrije trap opleverde. En dus werd het prachtig door Ziek. 1-0 voor Herenveen. Herenveen tegen AZ in Alkmaar. Nou, dat klinkt voorspoedig. Na zo'n korte tijd alweer een punt gescoord. Uh, eerst eens even op Twitter rondkijken. Jos Kingma zegt, na herhaaldelijk aangetoonde gevoeligheid van computers... en het internet is er eigenlijk niets gevoeliger van fraude... dan juist het stemmen uh, met uh, stemcomputers of stemprinters... of hoe je het ook zou willen noemen. Rolf uh, vraagt zich af, waarom wil Nederland in tegenstelling... tot de buurlanden per se zo voorop lopen met alles elektronisch doen? Dus hij het niet mee eens. Hij zegt, "Houd het nou maar gewoon bij dat oude vertrouwde rode potlood. En uh, Harko Harmsen uh, is het er wel mee eens met de stelling we moeten zo snel mogelijk weer gaan stemmen. Het is namelijk 2013 en nou, al bijna 2014 en dan zou dat toch moeten kunnen. Nou, bemoei je ook met de uitzending via Twitter. Hashtag eens of hashtag oneens of bel nog even op telefoonnummer 0800-1121. Marco uh, De Haan, goedenavond. Goedenavond, uh, spreekt u mee? Ik ben uh, voor elektronisch stemmen. Ja. Uh, het is best een uh, hele uh, gevoelige... Uh... Een gevoelig systeem natuurlijk, en ook storend gevoelig. Ik zou zeggen, laten we de burger vertrouwd maken met dit hele gebeuren... door ook het voordeel daarvan aan te gaan laten tonen... ook om de techniek toepasbaar te maken... voor uh, bijvoorbeeld een uh, andere wijze van uh, stemmen, uh, uh, verkiezingen eigenlijk... wat eigenlijk uh, elke vier jaar de boel aardig overhoop haalt. Ja. Voor, uh, Goed dat er vandaag gelaten. Ik zou zeggen, laten gelijk uh, elk jaar dan uh, punten geven aan alle zittende bestuurders en beleidsmakers. Zodat er, uh, want dat kan natuurlijk heel goed met het uh, elektronisch. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, dat vind ik een leuk idee. Als we toch elektronisch bezig zijn. En dat is een hele goede. We hebben nieuwe technologie ja, dus we gaan wat extra aan de kiezers vragen. Ja, zo ja. Nou, ik vind het een hele mooie. Ik hou het er eventjes bij, want ik zie dat uh, Saïda ook nog uh, aan de telefoon is. Saïda Islam, goedenavond. Goedenavond. Uh, nou, ik, ik heb in het verleden wel eens meegeholpen met de gewone papieren formulieren. Ja. ja. Het ging toch. Ja, dan was die controle misschien in van de Rijn niet goed. Maar <lacht> dat werd echt door uh, drie dingen gecontroleerd, weet je. Want het moet toch uh, van links naar rechts en van boven naar beneden ja. moest het goed zijn. En wat die meneer net zei van uh, met je uh, Sofie-nummer of BSN-nummer. Ja. Uh, ja. Maar bijvoorbeeld als je bij een uitzendbureau... heb je de beschikking over zoveel Sofie-nummers. Ja, dat is ook waar, hè? Want overal ja, is het, in het eigenlijk al. van een gemeentelijke instantie hier in Rotterdam... kreeg ik een mailtje. Nou, er zaten gegevens bijvoorbeeld van nu aan vast. En dat is niet ja, ja, één keer ja. chauffeur, maar twee keer. Ja, dat is eigenlijk raar. Hè? Dat we dan zo uh, vasthouden vanwege democratie met verkiezingen... moet extreem, extreem, extreem goed zijn. Terwijl elders in de maatschappij staan allerlei gegevens te lekken ja, eigenlijk. Ik ben nu ook benieuwd van waar zijn mijn gegevens naartoe gemaild? Naar wie? Ja, nou dat zullen we dan eens eventjes opvragen. Wij gaan ondertussen afronden hier op Radio 1. Want Radio Roeptoeter dankt u op dit moment voor uw aandacht... en natuurlijk het actief meedoen aan de uitzending. Zo direct na 7 uur langs de lijn. Want u hoorde het al, er wordt gevoetbald tussen AZ en Veen. Morgenochtend is WNL weer met het laatste nieuws in vandaag de dag. Vanaf 7 uur op Nederland 1. Morgenavond is Joost Eertmans zelf weer terug... met het theater van het argument rond half 7 op Radio en zelf ben ik weer op deze plek op de kerstdagen. Graag tot dan, fijne avond en hou je verstand op één En een hele fijne avond voor nu.